Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Oldenzaal zijn drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In die Overijsselse plaats stortte vanmorgen een huis in elkaar door een gasexplosie. De vader van het gezin raakte hierbij zwaar gewond, maar zou niet in levensgevaar zijn. Zijn vrouw en dochter, die eerder werden bevrijd, raakten licht gewond. Maar volgens de burgemeester had het allemaal erger kunnen aflopen. Het klinkt misschien gek, maar je zou kunnen spreken over een, een wonder wat zich hier heeft uh, voltrokken. De oorzaak uiteraard niet, maar als je kijkt, en u heeft denk ik allemaal ook thuis de beelden gezien, dan is het bijna niet voor te stellen dat mensen die in zo'n woning aanwezig zijn geweest, daar ook levend uitkomen. De gasexplosie kwam waarschijnlijk door werkzaamheden. De gasleiding werd geraakt bij het aanleggen van een laadpaal voor elektrische auto's. Misschien krijgen meer studenten extra stufie op hun bankrekening gestort. Het gaat over de aanvullende beurs. Die is voor studenten met ouders die weinig geld verdienen. Sommige studenten lopen dat mis, terwijl hun ouders eigenlijk ook niet genoeg geld hebben om bij te springen. Onderwijsminister Dijkgraaf gaat daarom kijken of de inkomensgrens iets omhoog kan. Een man uit Middelburg krijgt tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn schoonvader vorig jaar september... De man had online een kerkdienst gevolgd en kreeg door de preek het idee dat hij zijn schoonvader moest doden. Hij ging naar zijn huis en stok hem ruim 40 keer. Volgens de rechter is de man ontoerekeningsvatbaar. En het buitenzwemseizoen is weer begonnen. En weer of geen weer, de echte Wim Hofjes gaan gewoon het water in. Deze badmeester in Drenthe is blij. We mogen niet lagen op onze eerste openingsdag dat we om start 10 uur gestart zijn. Dus eh, al ruim 20 eh, fanatieke zwemmers hebben er al gebruik van gemaakt. Ja, gelukkig wel. Het water is goed op temperatuur. En in de buitenlucht, met het zonnetje erbij, wat wil je nog meer? En dan nog het weer. Ja, het lijkt wel herfst, harde wind, veel regen en een graad of acht. Het blijft nat. Morgen wel iets minder wind dan een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het derde uur alweer bij CFM van op zaterdag. Met wet, wet, wet en sweet little mystery. Ja, Even na vier uur, je hebt nog heel even de tijd om boodschappen te doen. En wat ik zou doen als het jou was, een doucheklok aanschaffen. Een doucheklok dat je precies in de gaten kan houden. Dat je inderdaad de maximale tijd die je nog van het kabinet mag douchen, Albert-Jan... Vijf minuten dat je dat uh, niet overschrijdt. Toch wel belangrijk, denk ik. Nee, Stel je voor dat ze het komen controleren. Ja, ja, dan sta je in Naki en dan staat in één keer Mark Rutte de, voor de deur. Dan de sta je er uh, mooi op. Dan, uh, dat schiet ook niet op. Uh, of uh, Rob Jetten, nog erger. Maar goed, houd het in de gaten. Vijf minuten mogen we nog uh, douchen inderdaad uh, voor de energiebesparing. Dus, nou goed. Wij uh, besparen geen energie, want uh, we zijn in volle gang bezig met u uh, drie. Klopt, en uh, over uh, uh, zo meteen gaan we weer uh, schakelen met uh, Jan, want ik denk dat Jan wel wat te vertellen heeft. Ja, ja, er wordt vlieg gescoord, ik heb het al verklapt. Je hebt het al verklapt, ja. Wel. Ja, heel goed, dus de, de, wat dat betreft een geruststellend uh, uh, idee. Maar ja, gisteren, in de eerste helft zit ook het vernijn in de staart. Nog even die tegengoal, bij, bij de stand van 2-0, dan nog even 2-1 maken. Maar het ziet er vooralsnog goed uit voor SP Zandvoort. Dus zometeen gaan we eerst weer schakelen met het voetbalveld. Het Duintjesveld naar Jan, want die is daar voor ons aanwezig. 4-2 dus. Tussenstand momenteel 4-2. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, de Pit Report. Want uh, ja, deze week wordt het dan niet gereisd. Maar uh, er zijn natuurlijk wel genoeg uh, nieuw nieuwtjes uit de pitstraat te vermelden van het Formule 1 gebeuren. Dus dat uh, tijdens de Pit Report... Half vijf is het weer tijd voor het dier van de week. En deze week doen we hem weer even een aanbieding. Want ja, het, het moet echt een hondenliefhebber zijn. En die er uh, uh, uh, geen probleem van maakt om uh, het haar van deze hond uh, goed te verzorgen. Want die heeft er nogal wat van. En hij luistert naar de naam Jack, het uh, dier van de week. Het gedicht van de week was ook heel, helemaal geen probleem. Uh, het is uh, een prachtig. Uh, uh, uh, ja, een, een, een obade is het erg. Het is een gedicht obade. Met als pakkende titel Mijn Engel, Mijn Liefde. Dus liefhebbers, kwart voor vijf is het zover. Dan is het gedicht van de week aan de beurt. Mijn Engel, Mijn Liefde. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Leuk dat je erbij bent. wwwzfm livenl kijk je live mee. Of download onze eigen CFM-app, ZFM Zandvoort. Daar zoek je hem op in de Play Store. En dan blijf je ook meteen op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En anders hou je daar gewoon de radio of de TV vooraan, natuurlijk. Another one. Another one. We, the we the best music. DJ Cabin. I don't know if you can take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be your baby, baby, baby. Spin it in this red just like he came from Matech. Working with the Broad. Like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 En uh, DJ Khaled uh, doet het uh, niet alleen. Nee, ook uh, Rihanna en Brian uh, Tiller doen uh, mee in deze single. Lekker plaatje zo uh, bij, uh, bij de, de Sonfoots Radio. Je hoorde de Wild Force. Zo dadelijk gaan we naar het uh, voetbalveld, uh, naar het uh, Duitsersveld. Er wordt echt uh, flink gescoord, want uh, ze gaan maar door uh, daar. En, uh, Jan van der Leden die vertelt uh, alles uh, aan ons over het uh, slot van uh, deze wedstrijd. zo dadelijk. I don't understand We'll yeah. Bij Carty was dat een hope of deliverance. We gaan weer een veld naar Jan van der die de wedstrijd van vandaag volgt. We hebben het over ST Zandvoort tegen Zaandam. Nou, Jan, we verlieten jou net. Toen stond het 2-1. Stonden we met 2-1 voor zo de eerste kwartier van de tweede helft. Maar daarna ja, zijn ze toch wel lekker losgegaan daar op het voetbalveld. Ja, absoluut. absoluut. Heel leuk gegaan. Ja, wat is er allemaal gebeurd? Uh, we staan op 2-1 voor. andere kant speelt op een gegeven moment 2. Plak daarna, uh, Plak na het begin van de tweede helft, speelt hij 2 in een schitterende afstand voor 3-1. Dan krijgen we een zeldzaam foutje vandaan. Die uh, een stuiterende bal verkeerd inschatten. En dat is 3-2. Op dat moment. Een prachtige voorzet van Jesse Daan naar Nijsselberg, die roeihard ingiet. 4-2. Ondertussen in de 65 minuut krijgen we twee wissels. Nijsselke gaat eruit in Roxy. En een paar minuten later gaan uh, Koen en Jesse eruit en voor jou en Daan. En kort erop krijgen we een vrije trap te nemen. Die wordt halen uh, Jeffrey Jeffy ingeschoten door Roxy Groot. En het was uh, 5-2. En net op het moment dat ik uh, met mijn praatje goed scoorde, staan dan kwijt. Oké, oké. Nou ja, gunst ook wat, toch? <laughs> ja. ja, nou ja, Roxy uh, is, uh, is er op een gegeven moment ingekomen. Die heeft toch wel vrij snel uh, zijn doelpunt uh, gescoord. Ze lekker begin voor uh, Roxy Groot. Ja, leuk hoor. leuk leuke jongen. Op dus, uh, dit moment weer een aanval. Silvio die schiet de bal voor Piet. Uh. Kastje, nee, zie je? Mijn billen Rico aan de buitenkant. Uh, Ik stel het terug met Jesse. Mooie voorzet. En die kip Oké, okay, nou wat. Uh, hoe lang hebben we nog te spelen eigenlijk? Volgens mij is het zo'n beetje afgelopen nu. Het is voor okay, de 87 minuten. Oké, okay, oké, okay. oké. het gaat om nu de 5. Ja, dus. 5-3, uh, toch? Ja. 5-3 ja, ja. uh, op dit moment. Uh, nou, Jan, uh, mocht er nog gescoord worden... Uh, dan horen we het uh, graag van maar je. En anders houden we het hierbij... en dan gaan we elkaar volgende week uh, weer spreken... voor de volgende wedstrijd. Ja, Waterwijk uit. Oké, okay, dankjewel uh, Jan en uh, heel veel plezier daar uh, op, uh, op Duikjesveld. Gaat uh, vast en zeker lukken als uh, inderdaad uh, Zaandam uh, niet meer scoort... en wij misschien nog wel. Nee, in ieder geval een mooie, mooie stand uh, op dit moment. Dankjewel voor je bijdrage, Jan. Graag gedaan. Oké, okay, tot volgende week. Hoi. Hoi. Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom. Geen idee, geen meneel, wat de smaak van honger is. Als ik gezinnen heb te gober, dan loop ik even naar de markt voor een mootgebakken gebakken. Als ik morgen een gezin heb om te werken, dan stel ik al het werk daarovermorgen overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd man in de buurt die van me hoort komt. wou ik dat ik met iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. We begonnen het allemaal hè, voor uh, René Verhoogen met een geweldige plaats. Een eigen huis, een plek onder zon. Oftewel, alles kan een mens gelukkig maken. Een lekker zonnetje ook altijd. Heel CfM, Race Radio, Pit Report. En die hebben we nog steeds uh, hier in uh, Zandvoort. Wat we begin september ook weer hebben is uh, de Dutch GP. En uh, op 1 april uh, kwam er een uh, bericht uit uh, Aubijan dat er een... Uh, voor in het weekend van de Dutch GP... ...een motocross op het strand van Zandvoort georganiseerd zou gaan worden... ...als site-event van de Formule 1. Nou, dat stond op een Belgische website, ben ik dat tegengekomen. Ja, ik stel daar toch wel grote vraagtekens bij, precies op 1 april... ...een flinke motocross-wedstrijd oh, ja. ja, ja. op, op het strand... Ik weten niet of het waar is. Dat zou best een 1 april grap ik, kunnen de, zijn. Ik denk ook dat het een 1 april grap is. Maar anders uh, heb je dat nieuws vast uh, als eerste gehoord uh, hier uh, bij de radio. Ander nieuws uit uh, de Pitstraat. De Formule 1-leiding hoopt nog voor de volgende Grand Prix in Australië... de teams en coureurs meer informatie te kunnen verschaffen... over de getroffen maatregelen in Jeddah. Afgelopen weekenden werd besloten om na een raket-aanslag op vrijdag... op iets meer dan 10 kilometer van het circuit... door te gaan met het raceweekende in saoedi arabië Na overleg met de autoriteiten besloot de Formule 1-top om door te gaan... en de team-teambazen gingen daar unaniem mee in mee. Bij de coureurs was wel twijfel. Naar verluid wilde Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Carlos Sainz... Pierre Gasly en George Russell niet meer verder racen... en de andere 15 coureurs tonen zich s'nachts aanvankelijk solidair. Na, na verder overleg uh, met onder andere de teambaas en de Formule 1-CEO's... ...Stefano Domenicali, werd dus alsnog besloten verder te gaan. Nou, dat vond Max ook wel goed, want die, uh, die uh, won die race dus. Het was uh, het beeld van het raceweekend in saudi arabië De zeer zware crash die Mick Schumacher maakte tijdens de kwalificatie. Schumacher kon gelukkig zonder ernstige verwondingen uitstappen... ...maar de bankrekening van de Amerikaanse Haas Formule 1-team zal net als Schumacher een flinke klap incasseren. Schumacher kreeg tijdens de kwalificatie met een snelheid van zo'n 270 km per uur... en de impact die de Duitse coureur te voortduren kreeg, was 33 g, oftewel 33 keer het eigen lichaamsgewicht. De auto werd zeer zwaar beschadigd en het Haas Formule 1-team wacht nu de moeilijke taak... om de wagen opnieuw op te bouwen voor de volgende race in Australië. Teambaas Gunther Steiner liet weten dat de schade aan Schumacher zijn wagen inderdaad aanzienlijk is. Maar dat het chassis wel opnieuw te gebruiken lijkt. Nou ja, ze denken zelfs dat het dus 1 miljoen gaat kosten om die auto weer rijklaar klaar te krijgen. Dat noem ik nog eens een keer een APK'tje. Ja toch? Oh, ja. <laughs> oh. Het Formule 1-team van Mercedes ondergaat momenteel een les in nederigheid. Dat zegt teambaas Toto Wolff van de Duitse renstal. Die in de eerste twee Grand Prix van dit seizoen een bijrol speelt. George Russell eindigde afgelopen zondag in de race in Saudi-Arabië als vijfde, met meer dan 30 seconden achterstand op winnaar Max Verstappen. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton scoorde nog met zijn tiende plaats nog net één punt voor het kampioenschap. Het is uiterst pijnlijk dat we niet meer uit die strijd vooraan zijn verwikkeld. Dat was de afgelopen acht jaar wel het geval en erg leuk, aldus Wolf. Maar we rusten niet tot we weer terug zijn aan het front. We krijgen nu een les in nederigheid en dat is helemaal niet leuk. Maar uiteindelijk komen we hier sterker uit, aldus Wolf. Sebastian Vettel is hersteld van het coronavirus... en doet volgende week mee aan de Grand Prix van Australië, dat is op 10 april. Dat heeft zijn team Austin Martin afgelopen donderdag bekendgemaakt...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 Teamgenoot Lance Troll eindigde beide keren eveneens buiten de punten. Aston Martin is, in samenwerking Williams, is, is, is samen met Williams het enige team dat nog geen punten heeft gescoord. Zoals gezegd, van 8 tot 10 april hebben we dus de Grand Prix van Australië. Dat is dus volgend weekend... En de stand om de WK op dit moment... Charles Leclerc nog steeds aan kop met 45 punten. Carlos Sainz euh, volgt met 33. En op 3 vinden we Max terug met 25. En op 4 George Russell met 22. Hamilton op een vijfde plek met 16 punten. Dat ene puntje, dat, dat, dat, dat, dat, dat doet het hem toch wel weer. Hè. Anders had hij op 15 gestaan. Ook vijfde trouwens. Want Esteban Ocon staat met 14 punten op een zesde plek. En tot slot nog even de teammaat van Max Verstappen. Sergio Press staat, vinden we terug, op een zevende plek met 12 punten. See the curtains hanging in the window, in the evening on the Friday night. shining through the window Let me know everything's alright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 op 1 april nog sneeuw. Nou verlangen we toch echt naar uh, lekkere zonnig weer. En ook de uh, summer breeze. En uh, vandaar uh, dat we deze draaien voor het uh, dier van de week, uh, Jack. Je hoorde inderdaad Seals en in, uh, Crofts. Een uh, lekkere gouden oude Albert -Jan. Nou, het dier van uh, vorige week uh, heeft nog steeds geen, uh, geen plek. Nee. Komt het door zijn lange haar? Of denk, uh, wat ik, is er aan ons? Ik denk het. want het is, uh, bedoel, Dit moet echt een liefhebber zijn, want uh, want uh, Jack, daar gaat het namelijk over, die heeft zoveel haar... Dat, dat, dat hij zelfs een knoetje in moet, anders kan hij niks zien. Heerlijk. Dus uh, het moet echt een liefhebber zijn. Maar als je die foto's ziet, het is zo'n prachtig beest. Goed, het motto ook derhalve van het dier van de week. Als je haar maar goed zit. Dat is het motto zoals, uh, zoals uh, uh, ik ben. Want ik, mijn naam is Jack en ik ben een kruisingpoelie van bijna vijf jaar. Het ging helaas niet goed in mijn vorige huis. Dus ben ik op zoek naar een nieuwe plek. En uh, leest u zich vooral goed in over mijn ras... of bent u hier al bekend mee? Super, lees dan verder. Want dan weet u hoe mijn vacht verzorgd moet worden... en wat u van mijn karakter kunt verwachten. Ik ben een vriendelijke hond. Wel kijk ik even de kat uit de boom met nieuwe mensen. Soms zie ik het ook niet zo heel goed. Dus vandaar dat ik zo'n mooie knotje heb. Ik knuffel en speel graag met mijn baas. En eenmaal gewend aan elkaar heb je ook nog een maatje, hoor. Een huis met kinderen is voor mij te druk. Ik hou gewoon niet van al die drukte en veel visite. Mijn eigenaar moet mij hierin ook wel begeleiden. Soms kan ik wel een grote mond hebben. Ik roep dan indringers, pas op! En als u rustig blijft en dit in goede banen leidt, is dit geen probleem. Met andere honden kan ik prima overweg, al reageerde ik bij mijn vorige baas anders dan in het pension waar ik, uh, waar ik kwam. Bij mijn vorige baas kon ik een grote mond geven om ze weg te jagen.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 Ik ben gek op zwemmen. Dat is leuk met al dat haar. Dan kan je hem weer goed borstelen. Uh, en door de modderrollen kan hij ook heel goed. Maar dat is misschien niet altijd zo handig. Maar uh, het moet af en toe toch wel kunnen. Ziet u mij wel zitten, dan hoor ik graag van u. En waar verblijft Jack? Jack verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland. Keesomstraat 5 in Zandvoort.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 verdient een thuis. Zo, is dat? Kan Jack niet even een kappetje pakken... samen met jou bijvoorbeeld, Albert-Jan? Is dat een optie? zou die kunnen doen, maar ik kom, ik kom eraf met een relatief klein bedrag. Maar als hij naar de kapper gaat, <tie> is hij iets meer klein. Ja, klein bedrag, binnen mag. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, Jack, een leuke dier van de week in het Kennen met Dieren Thuis... aan de Kees nummer 5. Elke week op zaterdag en zondagmiddag, als er geen race is in ieder geval doen we het dier van de week zo rond half vijf. Wat we om kwart voor vijf altijd doen, is het gedicht van de dag. En ik zou gewoon lekker blijven luisteren... want er komt een geweldig gedicht aan. Vandaag hebben we Mijn Engel, Mijn Liefde voor je. Dus die moet je gewoon horen. Blijf luisteren naar de Zoonvoortse Radio. Hier is uit de jaren zeventig Delegation met Where is the Love?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 En uh, blijft uh, altijd goed de muziek uit de jaren 70. Yo, de delegation. en Where Is The Love? Zo is het maar niet. Waar, uh, waar is de liefde nou weer gebleven? Nou ja, over liefde gesproken. Je kan misschien met uh, line dansen. Kan je misschien wel uh, wat uh, op de kop uh, tekenen, uh, Albert-Jan? Ja, luisteraars en kijkers. Want ik kreeg zojuist een, een verzoekje om dit al even aan u te melden van uh, collega Verstegen, die dan altijd uh, zaterdagsmorgens vroeg op is van 8 tot 10 tijdens het wel goed beluisterde programma Toebak leeft. Er wordt namelijk in, even kijken, in pluspunt... zijn de plannen om een line dance cursus te gaan geven. Ja, u hoort goed, een line dance cursus. Nou zijn er al 25 enthousiastelingen die zich hebben opgegeven daarvoor. Maar ze hebben één, één probleem. Ze hebben nog geen leraar. Dat is echt een probleem. Dus uh, bent u nou diegene die, dit, die nu luistert en uh, line-dansten uh, goed onder de knie heeft, en daar graag een cursus uh, uh, leiding zou willen geven aan 25 enthousiastelingen, in ieder geval 25, dan zou ik uh, willen vragen: neemt u even contact op met pluspunt. Want uh, dat zou wel fijn zijn als die 25 enthousiastelingen dan ook een leraar voor, of lerares voor de klas hebben staan. Het is geweldig om uh, daaraan mee te doen en uh, inderdaad uh, ook een, uh, een leraar natuurlijk uh, voor je te hebben, Alves-Jan. Of, of lerares. Lerares mag ook. Of allebei mag ook. Uh, allebei, ja. Dus uh, meld je aan uh, bij, uh, bij pluspunt gewoon. Ja. Oké. Okay. Nou, zo so, so, so klinkt het dan. Hè. En dan gaan we lekker de lijndansen in pluspunt. hoop dat het allemaal goed komt. Dank uh, aan Jolande voor het bericht. A little love on a little honeymoon. You got a little dish and you got a little spoon. A little bitty house and a little bitty yard. A little bitty dog and a little bitty car. But it's alright to be a little bitty. In a little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while. bitty Baby in a little bitty gown. It'll grow up in a little bitty town. Big yellow bus and little bitty books. It all started with a little bitty look. But well, it's alright to be a little bitty. A little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while. Got a job and a little bitty check A six-pack of beer and a television set Little bitty world goes around and around Little bit of silence and a little bit of sound A good old boy and a pretty little girl Start all over in a little bitty world Little bitty plan and a little bitty dream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 Binnenkort gaat het uh, hopelijk los uh, in uh, Pluspunt uh, hier in Zandvoort. De cursus uh, dance. Het enige wat ze nog uh, nodig hebben is een leraar of uh, lerares. Nog even, uh, dan uh, kunnen ze zich uh, gewoon aanmelden, toch? Uh, Albert-Jan ja. bij, uh, bij Pluspunt. Gewoon even contact opnemen met Pluspunt. En uh, vragen naar die line dance cursus. En ja, als u het onder de knie heeft, uh, die 25 enthousiastelingen... verdienen gewoon een leraar, CQ lerares. Nou, Je hoort hoe leuk het gaat worden ja. daar en hoe leuk het allemaal klinkt. De line dance muziek, maar ik denk toch dat ik even dit moet laten horen voordat de mensen gaan twijfelen. Dit is ZFM. Ja, we zijn er nog met Stanford op zaterdag tot aan vijf uur. En daarna is het tijd voor Entertainment for You. Voor het gedicht hebben we nog een hele mooie plaat voor je. She hangs around the boulevard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 De klok goed in de gaten. Nee, geen vijf minuten douchen. Maar de klok voor het gedicht kwart voor vijf. Het gedicht Mijn Engel, Mijn Liefde. Ik voel me eigen te rijk. Zeker als ik naar je kijk. Doe me je ogen. Ze doen het smelten van geluk. Je bent... De mooiste, de mooiste om me heen. En van jou zijn er godzijdank geen twee. Je bent bijzonder, de koning te rijk. Want als ik aan je denk, kan ik mijn zorgen vergeten. Dan lijkt het wel een sprookje, lieveling. Want als ik bij je ben, dan ben ik weer weer een reden dat ik verliefd zijn niet zomaar is tja je bent mijn engel mijn liefde mijn knuffelbeer in één met jou zijn ja dat is alles dat is alles wat ik wil je bent mijn klankbord mijn maatje mijn beste vriendin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 Jij bent mijn engel, mijn liefde. Mijn knuffelbeer in één. En met jou zijn, dat is alles wat ik wil. Je bent mijn klankbord, mijn maatje. Ja, zelfs mijn beste vriendin. Want zonder jou te moeten leven... Nee, oh nee, dat heeft geen zin. Je bent mijn klankbord, mijn maatje. Mijn beste vriendin, om zonder jou te moeten leven, oh nee, dat heeft geen enkele zin. Ik voel me rijker dan rijk, als ik naar je kijk. Je mooie ogen doen me smelten van geluk.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 Vorige week was hij nog nee, te gast nee, bij nee, onze nee. collega Fred... bij uh, Entertainment for You. En nu hoor je hem hier. Hier hoor ik thuis. Dit is een goede single. De Troependoers, daar komt hij uit. Leuk. De tv-serie. Frans-Duits uh, hoor je nu met de uh, single. Ik kijk naar de boten. Ze vertrekken over de wou. En volgende de stroom en we spreken...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 Geweldig geweldige tv-programma, de Troubadours. Ja, ja. Wekelijks zien op uh, NPO 2 bij uh, Omroep Max. En uh, Christon Kloosterboer gaat dan uh, samen met een uh, artiest... Uh, Back to the Roots, zeg maar. En uh, voor uh, Frans-Duits was het uh, de plaats uh, Tiel. En in een uh, café in Tiel uh, zong hij uh, het uh, nummer... wat hij samenschreef met uh, Christon op uh, die dag. In één dag uh, dus gecomponeerd en geschreven... Ja, ja. Deze single van uh, Frans uh, Duits. En uh, hier hoor ik uh, thuis een uh, leuke, leuke plaat. En vandaar dat we hem ook uh, draaiden voor je. Wat ook leuk is, is uh, dat er vanmiddag weer een uh, entertainment voor you is. Goedemiddag Fred. Een hele goede middag. Een hele goede ja. middag. Goed om je weer te horen en te zien. Ja. Leuk, ja. Ja, dan, ja, dan moet je uh, zeggen wederzijds. Ja, ja wederzijds. <laughs> daar zat ik even op nou, de ja, wacht. Ja, ik, wilde, ik wilde eigenlijk zeggen van... Ja, het weer is niet zo best vandaag, maar... Nee, ja, ja dat kun je ook zeggen. Maar wederzijds toch, of niet? Ja, ja dat voor mij, zijn, anders ja, steek je met eh, gevoel het, naar het, huis zometeen. Nee, het is altijd weer gezellig als je hier binnenkomt. Kijk, kijk, kijk, kijk. We zijn altijd blij als je Ja, we hebben nog een stukje tulband, echt serieus, een stukje tulband voor je overgelaten. De kleurtjes die erop zitten, dat is vertrouwd of... Ja. Ja, dat, is, dat hoort he, bij een tulband. Een heerlijk ja, nee. tulband van uh, de Rotary Club die je nu kunt bestellen trouwens. Kijk gewoon even op uh, de Facebookpagina van uh, onze omroep. Staat alles uh, hoe je dat uh, kan bestellen bij uh, inderdaad de Rotary Club. En dan bij Wijn AC uiteindelijk uh, op 13 april ophalen. Vanmiddag een entertainment voor jou. En vorige week had je Johan Kettenburg. Die ja. was, kwam net langs bij het gedicht ja, van de dag. Ik word hem. Ja, ja <laughs> hartstikke, hartstikke leuk. Ja, en vanmiddag heb je, heb je ook weer een uh, topartiest. Ja, Jean-Paul uh, Ch uh, Chacon. Ja, ik weet niet hoe je dat had. Nee, dat had ik dus ook. Chacon, ja, dacht Chacon, ik. Chacon, nee, ja. denk ik. Jean-Paul Chacon. Ja, de Fransen zouden zeggen Jean-Paul ja, ja, Jean-Paul. Jean-Paul Jean-Paul Jean-Paul Jean-Paul Jean-Paul Jean-Paul Jean Jean Jean ja. ja. In ieder geval uh, <laughs> In ieder geval Klink die zien we dan de uh, meeste die hebben we hier om uh, om 6 uur in de studio 6 uur Oké ja, okay, dus, ja. Hey, uh, een dus, uh, ja de ongedraaide wereld Hij, hij treedt in uh, heel Europa treedt hij op uh, zag ik op zijn uh, zijn Klopt. pagina Klopt, ja. van uh, ja, ja. inderdaad eh uh, zijn de uh, manager Klopt. En uh, ja, hij is uh, geboren in Costa Rica. Costa Rica inderdaad. En, en uh, uh, uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij heeft uh, ook Nederlands talige nummers gemaakt. Ja, maar uh, zijn nieuwe hit, dat is een uh, Engelstalig uh, nummer... wat hij ja. uh, net uh, uitgebracht heeft. Ja, klopt. En uh, ja, die is natuurlijk ook te natuurlijk op zfmaartiesten.nl. Uh, uh, mm -hmm. uh, daar staat hij dus uh, boven van de site... Oké, okay, nou, hij zou zijn een nieuwe nummer wel willen promoten vanaf 6 uur bij jou, neem ik aan. Ja, dat klopt. Uh, nou is maar even de titel ontschoten, want die heb ik hier niet bij de hand. Uh, maar, uh, ik wel. Uh, ja, uh, Ik, ik, ik, ik, ik, thuis, ik wel, ik wel, ik wel. Nou ben ik wel kwijt. Hou <laughs> uh, dan je uh, mond. Uh, oh, just one more day. Oké, okay, het yeah, yeah, yeah. he. yeah, is net bierman en bierman, hè? <laughs> just one more day. That, uh, oh, just one more day, inderdaad. Dat heet hem dat plaatje, dat klinkt zo eventjes voor de sfeer alvast een beetje pakken. Hij is zo ja mooi. Ja, heel ja. erg nummer. Just one more day. Straks uh, veel meer daarover bij uh, Entertainment for You. Ja. Bij Fred. En verder heb je uiteraard uh, ruimte voor uh, andere dingen nog? Ja, nog wat uh, mensen die we gaan bellen. Monique van Beek. Die gaan we bellen. Uh, haar nieuwe single. Tenminste, ja, normaal spe uh, speelt ze accordeon. Hè? Uh, dus uh, samen met haar man. En uh, ja, nu heeft ze dus een, een single opgenomen. Hey. Alleen, alleen met jou. Alleen met jou? Ja. Oké. Okay. Dus, en uh, we gaan ook nog bellen met Jos van Schaik en zijn nieuwe single heet Kom maar bij mij. Hey, een hele, hele bekende, nou, bekende titel, uh, zeg maar. Uh, kom maar bij mij bedoel je? Kom maar bij mij. Is dat nee. niet uh, van uh, Gordon of zo? Daar denk ik ineens. Kom kon, kon maar bij, ik, bij kon, mij. Kon, kon, nee, ja. dat kon ik maar even bij je zijn was dat. Ja. Ja, oh, even bij je. Oh, jee. We hebben een artistisch vee. Er zijn wel inderdaad verschillende singles die inderdaad deze titel hebben. Kom maar bij mij. Kom maar bij mij. Kom in mijn armen. Het, het zal mij benieuwen welke het is. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, dat horen we straks dat bij we straks, inderdaad. En verder, als mensen een plaatje willen horen... kunnen ze ook bij jou terecht. Ja, gaan ze ook eventjes naar uh, ja, www.zfmartisten.nl. Kijk, heel makkelijk. En dan ja, dat... kan je jouw uh, verzoekplaat uh, aanvragen bij Fred. Ja, gewoon Hij een is meldsturen. er gelukkig weer, zo duidelijk. Een mail sturen en dan uh, komt het helemaal goed. Ja. Dus Mark, uh, heug me op uh, Jean-Paul. Ja, ja, ik ook eigenlijk. Ik ben ik heel erg gezegd, benieuwd ja. wat, wat hij allemaal te vertellen heeft. En, uh, Dat zeg ik heerlijk, nou, muziek heb hij. Uh, waar komt hij eigenlijk vandaan? Uh, aan de kant van Breda, de Belgische grens. Oh, de Maro, uh, zo, ja. even een stukje tour om bij jou langs te komen. Ja, inderdaad. Hij doet het uh, straks in ieder geval. Entertainment voor jou. Heel veel plezier, Fred. Ja, Dank je wel. En uh, volgende week gaan we elkaar uh, weer spreken, uiteraard. Zeker. Zeker weer straks. Entertainment voor jou. En morgen Zandvoort op zondag, Albert-Jan. Van 2 tot 5. Van 2 tot 5, dan uh, zijn we er ook weer. Bedankt voor het luisteren en uh, kijken. Uiteraard, morgen doen we dat uh, weer. Een uh, nieuwe Zandvoort op zondag. Kan je alvast uh, wat voor klap heb je? Speciale dingen? Ja, tweede uur, natuurlijk. Uh, uh, CFM in de regio uh, hebben we weer. Uh, natuurlijk hebben we de vaste items, uh, doen we ook weer. Natuurlijk ook weer mooie muziek. Het voetbal. Tusten, voetbal. voetbal voetbal ja Want trouwens. Even, de, de, de klappers natuurlijk trouwens nog even voor de voetballiefhebbers ik zie momenteel uh, wordt alweer gevoetbald in de eredivisie en wel de topper uh, Groningen tegen Ajax de tussenstand is uh, 1 tegen 0. Wat is daar aan altijd? <laughs> oh, wow. Ajax. Ik denk dat Jan van de leden nu door moet rijden naar Groningen. 27e minuut en het uh, staat 1-0 voor uh, Groningen in de wedstrijd Groningen-Ajax. Morgen meer over de eredivisie. Uh, dan uh, gaan we de wedstrijden verder uh, volgen voor je. Wij zeggen tot morgen. Dag. Doei doei.